gestart.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 Het, de, de climax. Ja, hoe ik zeggen? ja dat is de, ook een hele mooie vorm ook van uh, aanbidding. aanbidding dat dat ja. leerde je eigenlijk door die liederen. Een, een aanbidding uh, van wat God voor je gedaan heeft. Zijn, zijn enige zoon gegeven. Zijn enige zoon. De, de vader heeft...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 die de Heilige Geest wordt genoemd. Ja, de, de Heilige Geest, dat staat in de Bijbel, is ook de trooster. Ja. Heb jij wel eens uh, Gods troost ervaren op die manier? Hoe is dat? Oh ja, heel veel. Want ik ben in allerlei situaties geweest, de, wat uh, bijvoorbeeld uit de apotheek uh, gegaan, waardoor ik geen werk meer had. Uh,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 Maak de morgen wakker, mijn dag begint met een lied voor u. Hier wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt. Loof de Heer, O, mijn ziel, prijst nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit. O, mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. Heer, vol geduld, toont u ons uw liefde.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 Sign Vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt. Zal toch mijn ziel, uw blijven zingen? Tienduizend. zijn Heilige naam. Verheerlijk zijn Heilige naam. Verheerlijk zijn Hij. wees ons genadig licht over ons uw aangezicht Schoonheid van sterren in de nacht. Meer dan wijsheid die deze wereld kent. Is het vaak te weten wie u bent. Meer dan zilver, meer dan goud. Meer dan schatten door iemand ooit schouw Meer dan dat, zo eindeloos veel meer. Was de prijs die u betaalde, Heer. In een graf, verborgen door een steen.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 meer dan goud Meer dan schatten Door iemand ooit aan schoud Meer dan dat Zo eindeloos veel meer Was de prijs Die u betaalde Heer In een graf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 Orpen en alleen als een roos, geplukt en weggegooid, Naar u de straat en dacht aan mij, meer dan ook. De los te laten. Daar vind ik u en ik twijfel niet. En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw naam. Mijn ziel vindt rust want in de storm. Zouden varen, dan vaalt u niet. Want u trouwt.